Van de drummer van de band. Daar gaat Sloesje. Met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke band? Oh, de drummer speelt een break. Hart en steek. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke bendet. Pieter Echt een leuke bendet. Pieter Echt een leuke bendet. Friends. the boyfriend. I yeah. yeah.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 Good job. Yeah. shadows as a child, You never know how it feels to get so close and be denied.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 Of er ergens iets zit van de jongens in ons die nergens om. Over...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 Een ochtend in maart, die lente begint. En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit. Ik heb tranen gelachen om ons opgedaan. En tenslotte, tevreden, vreden, een licht uitgedaan.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 saying no, no, And he's still one <laughs> Oh, baby, come, come, come on in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 Een vierde leerling ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De dansschool is verslagen door het ongeluk en wil de tijd nemen om te rouwen en afscheid te nemen. De kinderen waren op weg naar de Efteling voor de tv-opnames van het RTL-kinderprogramma De Schatkamer. RTL heeft besloten de start van de nieuwe kinderprogrammering een week uit te stellen. In Stuttgart hebben de afgelopen avond opnieuw mensen gedemonstreerd tegen de bouw van een ondergrond station. Volgens de Duitse politie waren er zo'n 50.000 betogers. De organisatie zegt dat het er 100.000 waren. De mensen demonstreerden niet alleen tegen de bouw van het station waarvoor honderden bomen moeten wijken, maar ook tegen het optreden van de politie donderdagavond. Agenten gebruikten toen onder andere pepperspray en waterkanonnen tegen de betogers. Daarbij raakten zeker 100 mensen gewond. Volgens de politie in Stuttgart is de demonstratie van afgelopen avond wel vreedzaam verlopen. President Correa van Ecuador heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd... voor de slachtoffers van de rellen van afgelopen donderdag. Daarbij vielen drie doden onder wie een burger, tientallen mensen, raakten gewond politieagenten gingen donderdag woedend de straat op... vanwege bezuinigingsplannen van president Correa. Ze belaagden hem in een ziekenhuis tot het leger hem bevrijden. Volgens Correa waren niet de bezuinigingen de aanleiding... maar probeerden de agenten een staatsgreep te plegen. De chef van de nationale politie is inmiddels vervangen. Het is nu weer rustig in Ecuador, maar de noodtoestand is nog steeds van kracht. In de eredivisie heeft Willem II het eerste punt van het seizoen binnengehaald. In Arnhem hielden de Tilburgers Vitesse op 0-0... Willem II had de eerste zeven competitiewedstrijden verloren. De club blijft hekkensluiter in de eredivisie. Het weer, vannacht in het hele land regen, minimaal rond 11 graden. Overdag bewolkt en nog steeds regenachtig. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft, beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We met, met nu de nacht. shadows of your deepest secrets. I sleep next to the precepts you hold most dear. Your heart is in my province hour upon hour. I shiver when I feel the cold. that you say, I hear you say.